Met, Met nu, u. bijzonder Zandvoort Mijn naam is Wonne Roosendaal van Radio CFM Zandvoort Ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort Naar Gilles Kok van de Zandvoortse Courant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 Die bijna met zijn vuist op tafel slaat. Van ik heb mijn zoon voor zijn krant niet gekregen en ik heb er recht op en ik moet hem krijgen. En u gaat ervoor zorgen dat ik hem weer heb volgende week. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. Want die mensen zijn dus zo begaan met de krant. En ja, dat, dat natuurlijk is het niet leuk dat hij niet bezorgd wordt. Dat begrijp ik. Daar doen we ook wat aan. Want uh, de, de bezorging uh, gaat naar mijn idee uh, heel erg goed voor, uh, voor een huis-, -huis -krant. en huiskrant. Uh, en degene die hem verspreidt, die, uh, die is er ook heel serieus mee bezig. Dus elke klacht wordt echt serieus opgepikt. En uh, vaak krijg je daar ook weer een wederhoor van terug dat het goed is gegaan. Ook van de, de klacht zelf, de, de klagen zelf. Dus dat vind ik leuk. Maar we krijgen ook positieve berichten uiteraard. En uh, ook dat is leuk. En dat, dat is dan in de algemene strekking vooral uh, uh, dat mensen het een, een leuk krantje vinden. En het woord krantje kan je heel denigrerend bekijken. Maar ik vind het juist eigenlijk wel een positief iets. Dat mensen het echt als ons krantje noemen. En vooral het woord ons. Dat, dat, daar doen we het ook voor. Places to find a piece of something to call. I've been here before. I'm dreaming.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 Ja, op de pieper komt inderdaad het bericht te staan wat er aan de hand is in een hele korte code. En dan, dan, dan uh, denk ik dat als het s'nachts gebeurt dat je dan wel eventjes uh, kijkt of er staat sunpaks in, in de fik. Of dat er staat kat uit de bomen gered. Want dat, uh, dat verschil maakt hij zelf dan wel denk ik. Ook s'nachts om drie uur. <laughs>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 Ja, ook heel erg bedankt. soon <muchter> taken act is made surveyed by another whose secret is saved Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De 16 eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds... lenen het noodlijdende Griekenland 110 miljard euro. De ministers van Financiën zijn het daarover in Brussel eens geworden... Het geld wordt in een periode van drie jaar overgeboekt. De Eurolanden zorgen voor 80 miljard euro en het IMF levert 30 miljard euro. Aan de leningen zijn strenge voorwaarden verbonden. De Griekse regering heeft een pakket bezuinigingen aangekondigd dat 30 miljard euro moet opleveren. De Taliban in Pakistan zegt verantwoordelijk te zijn voor de mislukte aanslag van vandaag met een autobom in New York. Op een islamitische website zegt de Taliban dat het een wraakactie moest worden... voor de dood van twee kopstukken van de Taliban op 18 april in Pakistan. Doden met explosieven op Times Square in New York werd afgelopen nacht ontdekt. In de auto lagen propaanflessen, jerrycans benzine en vuurwerk. Volgens burgemeester Bloomberg van New York was de bom amateuristisch gemaakt... maar hadden er wel doden kunnen vallen. In het centrum van Enschede vieren tienduizenden mensen het kampioenschap van FC Twente... Het is erg druk in de straten en op de pleinen. Zo druk zelfs dat mensen wordt geadviseerd niet meer naar de binnenstad te komen. Het feest in Enschede verloopt volgens de politie zonder grote problemen. Wel zijn een paar mensen opgepakt omdat ze met vuurwerk gooiden. Twente werd vanmiddag voor het eerst kampioen van Nederland. De ploeg won in Breda met 2-0 van NAC en dat was genoeg voor de titel. Bij Hattem is het middendeel van de nieuwe spoorbrug over de IJssel op zijn plaats gehezen. Spoorbeheerder ProRail begon gisteren met de werkzaamheden... Het middendeel werd gisteren op pontons gezet en is vanmiddag met enorme kabels op zijn plek getakeld. De komende maanden wordt het brugdek aangebracht op het brugdeel. April volgend jaar kunnen de eerste treinen erover rijden. De Stalenbrug is onderdeel van de lijn, de nieuwe spoorlijn tussen Zwolle en Lelystad. Het weer, regenachtig en in het zuidoosten kans op onweer en hagel. Morgenmiddag geleidelijk droger en het wordt zo'n 10 graden. Dit was...